Op veel plekken in ons land is het deze avond onrustig. Zo werd op een kruising in een Bredaanse wijk een groot vuur aangestoken. De politie greep in. Door brand in een stroomkast kwam een deel van de wijk in het donker te zitten. In Amersfoort en Groningen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Op de stranden van Scheveningen en Duindorp... zijn de vreugdevuren dit jaar eerder aangestoken dan normaal, meldt Omroep West. Besloten is om het al om half tien te laten beginnen... omdat er later meer wind wordt verwacht... De gemeente vindt het daarom niet slim om tot middernacht te wachten. In 2018 zorgde harde wind voor een vonkenregen. Weer een grote bankroof in Duitsland, deze keer in Bonn. Uit twee kluizen van een filiaal van de spaarkassen verdween 20 kilo goud... waarde ruim 2 miljoen euro. De verdachte is een medewerker van de bank. Begin deze week was er nog een spectaculaire roof in Gelsenkirchen... waar dieven binnenkwamen door een gat in de kluis te boren... En mensen die deze oudejaarsnacht nog de weg op gaan moeten alert zijn op gladheid, zegt Rijkswaterstaat. Code geel waarmee het KNMI kwam loopt rond deze tijd af. Maar wezen wel op bedacht dat het op bruggen, viaducten en wegen met weinig verkeer toch soms verraderlijk glad kan zijn, zegt Rijkswaterstaat. En dan nog het weer van weer online. De jaarwisseling verloopt vrijwel overal droog, alleen in het noorden kan er lokaal buitje vallen. Het wordt min 1 tot 5 graden.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 Het nieuwe jaar met de beste hits uit het fout uur. Fout Valt en nieuw. Q music. ...naar het nieuwe jaar. Met, met de beste hits uit het foute huur. Dit is Fout en Nieuw... From the speakers, run through your sneakers, move both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 Ik ga niet om geld, maar ik klaag niet. Keerlepaard, koude bloed. Ik ga, ga niet aan mijn hand. Echt de liefde is de kook. Oh oh is oh oh is oh is oh oh Ik niet oh is oh oh oh niet -oh -oh. -oh, -oh. oh oh oh -oh. -oh, -oh, -oh. Kas, dus ik hou vast Aantallen mannen die kwijlen een dure koetsitas. New sure. Fout en nieuw met de beste hits uit het foutuur. Cool music. I got a feel it. En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 Koop nu je tickets voor het Staatsloterij Team Nelhuis op teamenelhuis.com. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu alle natuurlijke verzorgingsproducten van Kneip 1 plus 1 gratis. Dat momentje voor jezelf, dat wil je toch uh, hebben? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel.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 De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Dit is Fout en Nieuw, met de beste hits uit het fout uur. Cue music! Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Fout Uur. Fout en Nieuw. I did tonight. Those would be the best memories. I just want to let it go for tonight. That would be the best therapy for me.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 Fout en nieuw. kiki flikkiki, flikkikiki. Ha, ha, ha, shay. Kijk je grappie, leuk, zoekt als ze sappie.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 Ik ga kom home. Als ik voor je derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik kapot in mijn lucht als sterren stop. Dan ben ik loser in de sky, met ruimers mijn nek. Bitch, ruimers om mijn nek.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 En na een tijdje zat ik crazy in de put. Toen uit de lucht kwam, vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moeka-princesje op mijn bankje. Stemklankje, vliegt nog steeds voorop op een flankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Net de sterren in de lucht, is het De wereld is mijn plat, ja. Op je polenpipsnaam. Gewoon laat denk de afstand van je hemel lichaam. De eer van spijt. als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. En dan mag je Sorry als ik overdrijf, stel eens vast als ik naar boven kijk. Zelfs als ik, nou ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik tot in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik los, in de sky met thanners op mijn nek. De beste hits uit het foute uur. Dit is fout en nieuw. Dag. Dag. Nog even en dan gaan we slapen. Oh, wat heerlijk, kijk, we helemaal niks. Ik moet er nu gewoon van grappen. We staan wel lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. Dus hoe lang gaan we nog door? Vraag aan het koor. Zijn we altijd verder dan? Nee. nog niet klaar.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 En we are flying, yeah. En luister. <laughs> Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op z'n Deal, deal, deal bij Ziggo.